Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Luchtig geschrapt vanwege de sneeuwval. En de luchthaven waarschuwt voor vertragingen en meer annuleringen. De spoorwegen kampen ook met problemen. Tussen Amsterdam Zuid en Schiphol bijvoorbeeld rijden geen treinen. En Amsterdam Centraal is slecht bereikbaar. Ook morgen wordt nog met een aangepaste dienstregeling gereden. Het autoverkeer heeft ook last van de sneeuw. Maar er is geen sprake van chaos. Elders in Europa zorgt de sneeuw ook voor overlast. De vliegvelden van Frankfurt, Londen en Parijs kampen met ernstige vertragingen. De dienstplicht in Oostenrijk blijft bestaan. In een referendum stemden bijna 60% van de deelnemers tegen de komst van een beroepsleger. De opkomst was 49%, dat is ruim boven de verwachting. Oostenrijk is een van de zes landen in de Europese Unie die nog een dienstplicht kennen. Reizigers met de hoge snelheidsrijn Tallies hebben vandaag drie uur vertraging opgelopen omdat hun trein achter een kapotte Vira reed. Die Vira was bezig met een testrit. Sinds vrijdag mag er in België niet meer met de Vira worden gereden. De NS heeft de treinen daarop geschrapt, maar testritten zijn nog wel mogelijk. Wesley Sneijder vertrekt bij Inter Milan en speelt zo goed als zeker voor het Turkse Galatasaray. Morgen hoopt Sneijder in Istanbul de laatste onderhandelingen af te ronden. Eerder bereikte Inter al een akkoord met de Turkse club. Sneijder tekent bij Galatasaray een contract voor 3,5 seizoen. En de Zuid-Koreaanse Lee Sang-wa heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary het wereldrecord op de 500 meter verbeterd. De Olympische kampioen reed met 36-8... 1400ste sneller dan de oude toptijd. Bij de mannen ging de winst op de 500 meter net als gisteren... naar Jans Smekes in 34,39. En Ronald Mulder eindigde als derde. Het weer. Vannacht in het midden en noorden nog sneeuw. In het zuiden droger. Minima tussen min 2 en 6, maar voor het gevoel rond min 13. Dat komt door de sterke wind. Morgen sneeuwt het in het noorden en daar blijft het vriezen. In de rest van het land wat sneeuw En maxima rond het vriespunt.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 Mano, para bailar. Move cinturita pa' que pueda bailar. Move cinturita pa' que pueda gozar. Move cinturita pa' que pueda decir lo que te gusta. En mi, move cinturita pa' que pueda bailar. Move cinturita pa' que pueda gozar. Move cinturita pa' que pueda decir lo que te gusta. En mi, se me apareció. Ja, al oído me cantó. Una linda melodía. Que enseguida me contestó. Otro decía que no llena tan grande la fiesta de zona se bailó mué mué la pa que pueda bailar ah, la ah, ah, pa que pueda ah, mué mué la ah, pa que ah, la ah, ah, lo ah, que ah, te gusta pa ah, pa pa decir lo que te gusta Pensa, niña se la goza. Só cala, socala, so, só cala. más dale que Los podemos leer juntos. Y pensaremos en los tiempos. Que han pasado.